3 uur. De Radio 1 De Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wat is er eigenlijk gebeurd met de vluchtelingen op dat kleine eiland Lampedusa... dat vorig jaar groot in het nieuws was? En houdt uh, Filemon Wesseling ook een rustdag, net als de wielrenners. Nu eerst het NOS Nieuws. Hier is Doral Meegens. Het is nu zeker dat de nationale politie er komt. Na de tweede is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan... met het plan om één landelijk korps te vormen. Bij de stemming waren VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP voor... en andere partijen tegen. Veel van de tegenstanders zijn het eigenlijk wel met de plannen eens. Maar ze zijn er principieel tegen dat ze zich nog niet kunnen uitspreken... over aanpassingen die Opstelt al heeft toegezegd. PVDA senator Kolen. Zo blijven onzekerheid en onduidelijkheid bestaan... Bijvoorbeeld over de bestuurlijke aansturing van en de democratische controle op het geweldsmonopolie van de staat. Zo'n onvoldragen wetsvoorstel kan en wil de PvdA-fractie niet voor haar rekening nemen. Daarom zullen wij tegen de wet stemmen. Volgens opstelten werkt de politie in het nieuwe systeem slagvaardiger en doelmatiger en komt dat de veiligheid ten goede. De huidige 26 korpsen verdwijnen en het is de bedoeling dat de nationale politie volgend jaar een feit is.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 Het treinverkeer tussen Amersfoort en Amsterdam ligt mogelijk tot 10 uur vanavond stil door een stroomstoring. Bij graafwerkzaamheden in Hilversum werd rond 1 uur vanmiddag een kabel geraakt. Daardoor kunnen seinen en wissels niet meer worden aangestuurd. Ook is treinverkeer tussen na de bussen en Utrecht overvecht niet mogelijk. DNS zet bussen in voor reizigers op die zogeheten gooilijn. Reizigers tussen Amsterdam en Amersfoort wordt aangeraden om via Utrecht Centraal te reizen.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 De straffen zijn voor sommigen hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie, zegt verslaggever Robert Bas. De basisstraf die de rechtbank heeft opgelegd aan de leden van de sapo voor die mishandeling was 15 maanden. maar ja, Er waren verschillende leden die bij hun aanhouding bleken te beschikken over vuurwapens, over harddrugs. Vandaar dat de straffen bij sommige mensen veel hoger zijn uitgekomen, tot 4,5 jaar dus. Enkele leden van de motorclub werden vorig jaar op de snelweg door een arrestatieteam ingerekend. En ook werd het clubhuis in Zundert binnengevallen. De strafzaak is onderdeel van een offensief van politie, justitie en andere overheden tegen Dara en de Hells Angels. Ex-topman Diamond van de Britse bank Barclays ziet af van zijn bonus van ruim 25 miljoen euro. Blijkt uit verhoren van het Britse parlement naar aanleiding van de problemen bij de bank. De Britse premier Cameron noemt het niet innen van de bonus een positief signaal. Volgens de premier laat de bank zien dat het de zorgen in de samenleving erkent en dat de cultuur in de bankensector moet veranderen. Diamond stapte vorige week op, toen bekend werd dat medewerkers van Barclays schommelden bij het vaststellen van het rentepercentage dat banken per dag met elkaar afstemmen. Het weer, vanavond nog wat buien, daarna droog en opklaringen. Morgen in het oosten eerst nog wat zon, daarna vanuit het westen weer veel bewolking en opnieuw buien. Het wordt morgen zo'n 19 graden. S'avonds minder buien, vanuit het westen breekt dan de zon weer af en toe door. ANB verkeersinformatie. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de twee kilometer file. En tussen Naarden, Bussen en Adelsvoort rijden geen treinen na een stroomstoring. De vertraging kan oplopen tot een uur. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 En we gaan praten met SP-Kamerlid Harry van Bommel. Goedemiddag. Goedemiddag. Want de SP dringt bij het demissionaire kabinet aan op een versneld onderzoek... ...naar het optreden van Nederlandse militairen... ...tijdens de politionele acties in Indonesië. Kort na de Tweede Wereldoorlog uh, geweest natuurlijk. Uh, en dat doet de SP, omdat er nu voor het eerst foto's... ...van mogelijke executies in Nederlands-Indië zijn opgedoken. We hebben het er al uh, veel over gesproken vandaag. Foto's stonden vanmorgen voor op de Volkskrant. Um, is dat ook de reden dat u nu nog een keer aandringt uh, op dat onderzoek? Nou, er was natuurlijk een eerdere aanleiding toen die drie uh, instituten, toonaangevende instituten, uh, vroegen om een, uh, een nieuw integraal onderzoek. Er uh, is al vaker uh, op aangedrongen. Dat bleek ook uit het vorige uur van jullie uitzendingen. Fonds Poel, die verwees er ook naar. Uh, het is logisch dat nu uh, er beelden zijn. Uh, de honger naar meer beelden uh, groot is en gestild moet worden. En ik hoop dan ook dat de oproep die gedaan is om, uh, aan mensen om meer fotoalbums beschikbaar te stellen... Om uh, dat daar ook uh, gevolg aan wordt gegeven. Uh, want meer foto's uh, zal leiden tot uh, ja, mogelijk meer getuigen en meer bewijs van de Nederlandse oorlogsmisdaden. Ja. Um, u, u dronk al eerder aan op dat onderzoek, hè? inderdaad naar aanleiding van die oproep van die drie uh, historische uh, instanties. Uh, de Emissionaire kabinet heeft dat voorlopig naar zich neergelegd.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 En dan weten we ook zeker dat dat tot een goed eind komt. Ik weet niet of u onze correspondent Michel Maas net hebt gehoord... maar die zei, ja, in Indonesië is ze ook niet echt te wachten op zo'n onderzoek. Nee, ik weet dat. Ik weet dat. Um, daarom zou het goed zijn wanneer in Nederland gezegd wordt... dat wij van onze kant bereid zijn om alle uh, archieven te openen. Uh, er is natuurlijk uh, in, in, in de nasleep, uh, zoals ook genoemd vorige uur... die excessennota geschreven, maar die is volstrekt incompleet...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 een, ...een goed voorbeeld geeft, dan denk ik dat zeker gezien de goede relatie die er is met Indonesië... ...dat men aan de Indonesische zijde bereid zal zijn om daar ook de boeken te openen. Ja. Uh, u zegt dit kabinet, het kabinet, zou dat dan nog moeten doen. Stel nou dat ze dat niet doen en de SP komt in een volgend kabinet... ...is dit een van de eerste dingen die u gaat aanpakken, begrijp ik? Nou, het zal niet een van de eerste dingen zijn. Het zal wel een van de dingen zijn. Omdat dit uh, ja, een, een, een stuk uh, onverwerkt Nederlands verleden is... Uh, het is nog steeds heel erg moeilijk om daarover te spreken. Ik was dan ook erg blij met uh, toch de tamelijk brede steun die er in de Kamer was... om naar aanleiding van uh, die oproep van die drie onderzoeksinstituten... ook in Nederland te pleiten voor een integraal onderzoek. Dus uh, ik heb goede verwachting, uh, zeker ook met steun van de Partij van de Arbeid... en een aantal andere partijen, dat wij als SP daar uh, een, uh, ja, een goed initiatief kunnen nemen. Ook na informatie. Goed, dank voor uw reactie. Harry van Bommel, Kamerlid ja. voor de SP. De treinen tussen Amersfoort en Amsterdam gaan om half vier nog niet rijden, zoals werd verwacht. Het zou wel eens tien uur vanavond kunnen worden. Babette Verstappen van ProRail. goedemiddag. Goedemiddag. Kan de storing niet sneller worden verholpen? Nou, we hebben de afgelopen uur gekeken naar de schade die was aangericht bij graafwerkzaamheden. En daar hebben we toch gezien dat de schade behoorlijk groot is. Er zijn verschillende stroomkabels, grote stroomkabels geraakt. En die moeten in de komende uren worden hersteld. Dus helaas hebben we te maken met in ieder geval vanavond, tot vanavond 10 uur... dat er tussen naar de bussen in Amersfoort en tussen naar de bussen in utrecht Overvecht dat daar geen treinverkeer mogelijk zal zijn. Ja, want bij graafwerkzaamheden in Hilversum hè, is een kabel geraakt. In de buurt van uh, Hilversum, het station, uh, zijn werkzaamheden uh, aan de gang... ter voorbereiding op het plaatsen van uh, geluidsschermen, geluidswallen daar. En bij het uh, boren in de grond zijn uh, verschillende stroomkabels geraakt... waardoor nu de seinen en wissels daar in de buurt van Hilversum ja, niet kunnen worden bediend. Ja, Dus u zegt dat het treinverkeer tussen Amersfoort en Amsterdam... ligt mogelijk tot, tot tien uur stil. Uh, het treinverkeer tussen naar de Bussum en Utrecht-Overvecht... Ook niet mogelijk? Nee, het betekent dat op het traject Amersfoort-Amsterdam... er niet door Zee Hilversum heen gereisd kan worden. Dus reizigers van Amersfoort naar Amsterdam reizen om via Utrecht. En vanuit Hilversum naar Utrecht overvecht. Ja, daar is NS ook bezig om daar een busdienst op te starten. Dus helaas hebben reizigers daar de komende uren nog last van. Ja, uh, half vier zouden ze gaan rijden. Het wordt tien uur nu. Is, is dat zeker, dat het tien uur wordt? Uh, nou, de monteurs die daar ter plaatse zijn, nu ook aan het werk zijn... die hebben aangegeven dat er forse schade is... En die hebben ongeveer ja, die uren nodig om die kabels daar te gaan vervangen. Dus vooralsnog kan ik ervan uitgaan dat uh, negen, tussen 9 en 10 uur vanavond haalbaar moet zijn. Dank u wel, Babette Verstappen van ProRail. U hoorde het al, de NS heeft dus uh, bussen ingezet voor reizigers op de zogeheten gooilijn. En de reizigers tussen Amsterdam en Amersfoort wordt aangeraden om via Utrecht Centraal te reizen. Tot 11 uur. Spot, we, I'm really happy. We gaan uh, weer eens even kijken naar de stand van het land. Tenminste, zo hebben we dat hier dan genoemd. Dan kijken we terug op een grote nieuwsgebeurtenis van de afgelopen tijd. En maar weinig mensen hadden ooit van dat eilandje bij de Italiaanse kust gehoord. Maar begin vorig jaar was het ineens groot in het nieuws. Lampedusa. Dit is het piepkleine eiland Lampedusa. ...voor Tunesische vluchtelingen de poort naar Europa. Het Italiaanse eilandje Lampedusa wordt nog steeds overspoeld door vluchtelingen. En het is allemaal zo erg dat het eiland nu evenveel inwoners heeft als vluchtelingen. De Italiaanse kustwacht heeft opnieuw honderden Noord-Afrikaanse migranten onderschept... ...voor de kust van het eiland Lampedusa. Zo'n 200 migranten zouden nog in aantocht zijn. 25 doden vond de Italiaanse kustwacht op een boot vlakbij het eiland Lampedusa. Iedere dag begint weer met een nieuwe toevloed. 2000 mensen in de afgelopen 24 uur... Veel Tunesiërs en voor het eerst op boten rechtstreeks uit Libië. De haven is veranderd in een geïmproviseerd tentenkamp. Want het opvangcentrum puilt uit. In de studio in Den Haag zit Tineke Strik. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent de eerste Kamerlid voor GroenLinks. en lid van het Europese Assemblée van de Raad van Europa. Ja. Um, u hebt deze bootvluchtelingen op de voet gevolgd. Uh, hoe is het eigenlijk nu met al die mensen? Ik weet niet hoe het met die mensen die er toen waren uh, nu is. Ik ben er destijds ook geweest en de centra peilde inderdaad uit. Je had eigenlijk twee verschillende groepen. Je had de Tunesiërs die uh, als gevolg van de Arabische Lente uh, massaal naar Europa kwamen. Er waren veel jonge mannen. En die zijn over het algemeen weer allemaal teruggekeerd naar Tunesië. Op grond van uh, een overeenkomst die Italië met Tunesië sloot. Uh, en de vluchtelingen die zijn over het algemeen verspreid over andere centra in Italië... waar ze een asielprocedure hebben gehad. En een groot deel daarvan is ook erkend als vluchteling... omdat ze uit oorlogslanden kwamen, zoals Somalië, Sudan, etc. Ja, maar ze zitten nu dus niet meer op dat Lampedusa, Want ik, ik herinner me ook nog die beelden van die bewoners daar... die er op een gegeven moment ook een beetje ja, gek van werden... van al die mensen die daar maar naartoe kwamen. Ja, ze waren vrij wanhopig. En eigenlijk vooral vanwege het beeld dat over de wereld ging... van een overstroomd eiland... Met vluchtelingen, waardoor de toeristen wegbleven. Dat was zo'n grote probleem. Uh, ze hebben daar een uh, bloeiende uh, uh, toeristenindustrie, veel restaurants, hotels. En die waren helemaal leeg. Dus daar waren ze eigenlijk het meest boos op. Eigenlijk ook op Berlusconi, die een aantal dagen de centra expres gesloten had gehouden. Om dit soort beelden te creëren. Om, uh, ja, om te laten zien dat Italië uh, hulp nodig had van andere landen. Mm -hmm. Maar uh, kort en goed is het zo dat die mensen dus van Lampedusa. Uh, weg zijn, maar wel naar andere centra in Italië. Ja, en het is inmiddels een jaar geleden, dus ik hoop dat ze inmiddels wel uitsluitsel hebben gekregen over hun, uh, hun asielverzoek. Het is wel zo dat er nog steeds asielzoekers blijven komen. En dus niet meer uit Tunesië, maar uit Libië. Uh, de oorlog is voorbij, maar uh, er is nog steeds onrust. Het is nog steeds onduidelijk wat de politieke situatie gaat zijn. En wat we vooral horen ook van de Verenigde Naties, is dat de situatie van vluchtelingen, dus uit die oorlogslanden, die Afrikaanse oorlogslanden, in Libië nog steeds heel erg slecht is. Uh, ze zitten daar in detentie met meer dan duizend mensen... in hele kleine gevangenissen. Of ze worden in de woestijn achtergelaten. En ze krijgen geen bescherming. Dus daarvan proberen nog steeds zoveel mogelijk mensen... de oversteek te wagen uh, naar Italië toe. Ja. Um, nog even over die mensen die toen dus op dat Lampedusa zaten. Uh, daarvan hebben we geconstateerd dat een deel terug is gegaan. Met name de Tunesiërs. En anderen zijn dus verspreid over andere centra in Italië. En er was toen heel veel ophef, in de rest van Europa. Frankrijk gooide zelfs even een tijdje de grenzen dicht. Ja. ja, dat klopt. Dat was ook een. Uh... Kijk, Italië gaf op een gegeven moment aan een aantal duizenden van die Tunesiërs... een, een visum, een Schengen-visum zoals dat heet... waarmee je dus vrij door Europa kunt reizen. Uh, en dat is dan een half jaar geldig. En Italië deed dat in wezen omdat hulp van andere landen uitbleef. En ze meer een signaal willen afgeven van... ja, laat ons hier niet alleen mee zitten, want dan gaan we dit soort dingen doen. Mm. Uh, de reactie van Frankrijk was dus inderdaad het dichtgooien van de grenzen. Ook Nederland dreigde daar mee. Of die zei, we gaan Tunesiërs extra goed controleren... Uh, Controleren, maar in feite hadden we geen binnengrenzen meer natuurlijk. Dus het was een hele rare situatie. Maar het is u niet bekend of er heel veel mensen die tocht hebben gemaakt. Helemaal naar Noord-Europa. Nou, Het ging over enkele duizenden. En die zullen het zeker wel gedaan hebben toen de grenzen nog niet meteen werden dichtgegooid. Uh, maar in feite, ja hun visum is inmiddels uitgekomen. Uh, afgelopen, is verlopen geraakt. Dus of ze zijn teruggekeerd... of ze zijn in de illegaliteit terechtgekomen. Ja. Maar in ieder geval was dat maar een klein deel... van het de totaal van 25.000 Tunesiërs... die Lampedusa hebben bereikt. Ja. Nou zei u net al van... er de, de blijft een stroom van vluchtelingen op gang komen. Met name ook vanuit Afrika... Hè? Uh, de problemen zijn dus nog lang niet verholpen daar. Nee, en nee dat, dat is nog steeds een groot probleem. Sowieso dat uh, mensen op zee uh, groot gevaar lopen. Want ze, soms gaan ze met rubberbootjes uh, de zee op. Helemaal overvolle bootjes zijn dat. Ik heb vorig jaar ook een onderzoek gedaan naar een ge situatie... waarin mensen met 72 in zo'n bootje zaten. En uiteindelijk zijn 63 van hen van honger en dorst omgekomen. Terwijl uh, uh, alle landen en ook de NAVO-boten die toen daar in de omgeving... Waren, wisten dat zij daar zaten en dat ze hulp nodig hadden. Dus het probleem voor hen is, zij wagen een risicovolle oversteken... omdat ze daar niet veilig zijn. Maar uh, ze lopen ook de kans om zelfs niet gered te worden... ook al vragen ze om hulp van uh, de zuidelijke landen... of van vissersboten die langskomen. En dat is ook echt een groot probleem. Ja, en hoe wordt dat opgelost, denkt u? Nou, wat wij hebben gedaan, wat ik heb gedaan in mijn rapport... is uh, in ieder geval uh, uh, erop op aandringen dat, uh, dat dat redden voorop moet staan. Hè? Dus dan mag je een minuut verloren gaan... op het moment dat mensen in zo'n bootje uh, uh, hulp nodig hebben. En dat betekent dus ook dat als vissers bijvoorbeeld uh, gaan redden... dat die niet de kans lopen daarna bestraft te worden... om wat ze hebben gedaan. En dat is nu het geval. Nu kunnen ze soms stra een strafvervolging uh, tegemoet gaan... omdat ze... Ja, verdacht worden van smokkel. of van mensen helpen met illegale binnenkomst. Ja, en die, dat soort wetgeving moet echt van tafel. Een ander groot probleem is dat uh, als mensen eenmaal. een vissersboot eenmaal mensen gered heeft. ja, bij wie komen ze aan land? Wie, welk land laat hun dan vervolgens toe? Vorig jaar was er ook een Turkse kapitein. die uh, heel erg had geprobeerd. om 100 mensen die hij gered had. Uh, ergens weer te lossen. Malta zei: nee, wij nemen ze niet aan. Italië zei: nee, wij nemen ze niet aan niet aan. Met als gevolg dat dat bedrijf die kapitein heeft ontslagen en gezegd van wij gaan nooit meer mensen redden want uh, dat kost ons veel te veel geld. Ja. Kortom, het probleem is nog lang niet opgelost en het speelt niet eens alleen in Europa, ook uh, in Australië en, enzovoort. Dus er zou misschien eens vanuit de hele wereld nagekeken moeten worden, maar uh, dat is misschien een vrij naïeve gedachte van mij. Ik dank u wel, Tineke Strik, eerste Kamerlid voor GroenLinks. Dank u wel. Gehavend en gevallen. Het geldt voor veel renners in de eerste week van de Ronde van Frankrijk. Voor veel ploegen komt de rustdag als geroepen. Sebastian Timmerman is bij de Nederlandse ploeg Argos Shimano. En teammanager Iwan Spekenbrink heeft een dubbel gevoel overgehouden aan de Tour tot nu toe. De ploeg heeft denk ik heel goed gereden. We hebben het plan uitgevoerd wat we hadden. We wilden uh, voor de winst gaan in de sprintritten. Uh, Dat lukt niet alleen met de sprinter. Daar heb je een heel sterk blok voor nodig wat, uh, wat die laatste, laatste kilometer sprinter goed afzet. En ik denk dat ze dat allemaal goed hebben gedaan. Dat we vaak hebben gezien dat in de laatste twee kilometer, laatste anderhalve kilometer... wij daar nog met zes man waren, in positie, uh, geformeerd. Dus dat betekent dat die jongens er volledig klaar voor waren om, uh, om, om hier te gaan sprinten. En onze lead-out man, uh, Tom Velis, die eigenlijk niet een pure sprinter is... die wordt er nog drie, wordt nog vier, wordt nog zes. In die sprints voor jongens als Gos, Pataki, uh, Sagan, in die vlakke vlak ritten. Dus ik denk dat de ploeg heeft, <coughs> heeft bewezen dat we klaar waren voor de missie die we waren... De andere kant van het verhaal is dat we dan natuurlijk wel teleurgesteld zijn dat onze, onze sprinter die het zou moeten afmaken, dat die er niet meer bij was. Dus als, je, dus als je ziet het niveau van de ploeg, hoe ze daar gereden hebben in die sprints, waar onze doelen waren, en dat daar je sprinter ontbreekt, ja, dat is ook wel een teleurstelling tegelijkertijd. Knieproblemen, daarvoor was hij ziek. Heeft de druk misschien ook meegespeeld bij hem? Ja, dat kun je nooit helemaal zeggen. Zijn, zijn, zijn, uh, zijn kwalen waren fysiek. Ik bedoel, diarree is fysiek. En uh, nu heeft hij echt een knieblessure waar hij aan geholpen moet worden. Is, uh, dat is fysiek. de knieprobleem ook nog weer gerelateerd aan. Dat hij heeft moeten forceren terwijl hij uh, ziek was. Dus gerelateerd aan een maag-darm-virus. Maag uh, Heel gek, maar uh, zo gaat dat. Um, de vraag is natuurlijk wel, waar komt dat van? Misschien heeft de drukte, de stress wel meegespeeld... waardoor je iets, iets vatbaarder bent. Hij leek rustig, hij leek, hij leek in balans. Wij hebben ook geprobeerd druk bij hem weg te halen. Hoewel het, natuurlijk, ja, het was duidelijk dat hij onze, onze aangewezen man was voor de uitslagen. Dus ik denk, ik denk dat hij... Uh, het heeft misschien meegespeeld, hoewel zijn, hoewel zijn oorzaken wel gewoon fysiek waren. Tom Velers, die staat dan op. In plaats van degene die de sprint als laatste aantrekt... Maakt hij het drie keer heel netjes af? Met mooie ereplaatsen bedoel ik dan vooral. Heeft hij jou verbaasd? Uh, ja en nee. Kijk, wij kennen Tom natuurlijk lang en goed en we weten wat hij kan. Uh, Tom is geen pure sprinter, maar wel oersterk. En hij kan net iets langer stuk, kan hij heel hard rijden en kan zich in positie houden. Dus in die hele snelle finales als de Tour kan, kan hij, omdat hij iets rounder is, komt hij, uh, hij bovendrijven. We weten dat hij in topvorm is. Uh, en we weten dat hij dan nou mee kan sprinten. Ja, een derde plek zou hem niet op inschatten. We waren hem ingeschaald dat hij een paar keer top 10 zou kunnen rijden. als hij zelf zou moeten sprinten. Ja, met die derde plek uh, dan maakt hij zich meer dan waar. Dus we weten dat hij veel kan. maar hij heeft toch wel een uh, ja, toch wel een uitschieter, een paar uitschieters gehad. En misschien is dit wel een stapje waardoor hij uh, nog meer zelfvertrouwen krijgt. en gaat doorgroeien. En hij blijft ook koel cool, hè. Hij doet het namelijk niet één keer, niet twee keer. maar hij zit gewoon drie keer bij de, bij de top 10. Dus kan omgaan met druk. Dat klopt. Natuurlijk komt hij vanuit een andere positie. Alles is al goed. Hè? Ik bedoel, wordt Marcel vier of zes, dan is het misschien een teleurstelling. Hij komt vanuit een andere rol dat alles al, alles al meevalt. Maar hij blijft daar inderdaad koel cool onder... en hij neemt de verantwoordelijkheid op zich, samen met zijn ploeggenoten. En dat wil ik eigenlijk ook wel noemen. Die andere jongens hebben natuurlijk, die hebben natuurlijk ook gedacht... we hebben geen sprinter meer, maar toch gaan we maximaal voor onze taak. Gaan we maximaal voor die, voor die sprinttrein. En dat hebben, ze, dat hebben ze heel goed gedaan. Um, en ik denk ook dat... Tom Velens wel symboliseert hoe de rest van de sprinter en de rest van de ploeg ervoor staat. Er komt nu een aantal dagen aan, straks na de twee komende bergetappes, dat het eigenlijk een beetje beide kanten op kan. Als je het routeboek kijkt, denk je, ja, dit kan een vluchtrit zijn, een rit voor vluchters zijn, maar het kan ook een rit zijn voor, voor massasprints. Gaan jullie je tactiek hetzelfde houden of gaan jullie die misschien aanpassen, toch iemand meesturen in de vlucht? Ja, zoals ik nu kijk, we, moeten daar, we zijn daar constant over uh, aan het overleggen. Maar op dit moment denk ik dat Tom gewoon het vertrouwen verdient. En ook de sprinttrein het vertrouwen verdient. Ze zijn gewoon een van de sterkste sprintterreins in die finales. Dus ik zie geen reden om daar nu de tactiek op, uh, op te gaan aanpassen. Uh, Tom is goed bezig, voelt zich goed. En ik denk dat dat een kaart is die we absoluut, uh, absoluut moeten gaan spelen. Uh, in overgangsritten zullen we wel moeten kijken uh, of we daar mee kunnen. Maar wel met in het achterhoofd dat daarna misschien weer een sprint komt. Waar we ook uh, we zullen moeten doseren met onze energie. Dat zei teammanager van Argos Shimano, Iman Speken Brink. En inmiddels uh, komt er uh, nieuws over de Covidis-ploeg uh, mondjesmaat binnen. Uh, Die Gregorio, Rémi Di Gregorio van Covidis, uh, dat wist al is meegenomen voor verhoor. En inmiddels is ook duidelijk, meldt het Franse persbureau AFP... dat uh, Remy Di Gregorio per direct is geschorst door zijn ploeg. En dit alles uh, staat in verband uh, met dopingonderzoek... Tot zover. Vioel in de wiel. Ja, Vioel. Voor jou is het ook een rustdag. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar, waar ben jij op deze rustdag? Uh, ja, ik ben toch maar naar het village paard gegaan. Want uh, het is wel heel onwennig als je dat niet doet. Maar dat uh, ligt er nogal stil en verlaten bij. Dus uh, ik ben maar even op een terrasje wat gaan eten. En wat heb je gedaan nog verder op deze eerste rustdag? Ook nog iets met wielrennen? Ja, we hebben zelf even een rondje gefietst, even de, de, de, de omgeving verkend. Want ja, die rug die gaat wel pijn doen. De hele dag in de auto zitten en dan het monteren. Dus we hebben even, even Zwaar, gewoon even ontspannen. Ja, nou het is best wel... Het is... Je, je, je mag het bijna niet zeggen, want die, voor die renners is het natuurlijk echt heel zwaar. Maar als, als journalist, je vergeet dat je zoveel moet rijden. En dat gewacht bij die bussen, dat, dat is, gaat je soms ook niet in de koude kleren zitten. En dan moet je toch snel weer ergens wifi zoeken en monteren en doorstralen. Je bent voor dat je het weet. 11 uur en lig je alweer in je bed. Ja. We hebben je er eerder over horen praten. Ik dacht ook hier op de radio, maar ook bij, bij Mart aan tafel. Jij gaat de grote wielenquiz presenteren daar. Ja, ja, ja, dat vind ik heel grappig, sorry. Ja, dat is, dat is vanavond de verbroederingsquiz van vakantie. Ja, het klinkt ook zo kinderachtig, maar het is echt zo. En, en, en tegelijkertijd heel leuk. Maar dat uh, alle journalisten zijn uh, uitgenodigd en uh, de, ja, de andere Nederlandse ploegen. Maar gisteren maakte ik al even een rondje bij Langs de Lijn, maar niemand die kon. Dus ik hoop niet dat ik straks alleen met uh, Kenny van Hummel en Bram <laughs> <Tuckings> in zit. <laughs> Wie maakt die vragen dus, uh, dan, uh, Phil? Ja, die, ja, die maakt uh, Vakantie Leiden, de persverlichter. Okay. Okay. Het, het zijn uh, tien vragen, dan vier rondes. Heb je ze nou al bij vragen. de hand of niet? Nee, ik heb er wel eentje. Welke Nederlander wonde dit jaar een rit in de ronde van Picardie? Een ja, van jongens. Picardie, ja, die, die, die young, ja, ja, dat is erg. Ik kom die, dan die ook vaak in Picardie. Even nadenken. Dionne, je hebt zo'n zo mooi schrift bij je waar je alles in opschrijft. Dus kijk <lacht> even <lacht> dan. <lacht> zweet Kenny van Hummel. Handen. Ja, natuurlijk. Ja, sorry, ja, sorry, de tijd was om. Kenny Robert ik van Hummel. Een, ja, de jury begint hier te zwaaien. Sorry. <lacht> ja. Ja. Uh, maar wat ze hebben er altijd De mosselparty, dacht ik. Uh, op, uh... Ja, de, ja dat, is tweede, dat is de tweede rustdag. Oh, gaat gewoon door. Van die mosses kan je natuurlijk een beetje ziek worden. Dus dat, dat hebben ze naar de tweede rustdag verplaatst, ja. Oké. Okay. Um, als jij terugkijkt he, op deze eerste week tour. We hebben al vaker geconstateerd dat het is voor jou ook een beetje is in de chocoladefabriek uh, wat, wat zijn de dingen die jou zijn opgevallen? Nou, je merkt toch wel, net horen we dat het nieuws weer van covid is, dat... De, de mensen die de Tour volgen, ze, ze vinden het heel leuk, ze zijn heel betrokken en enthousiast... maar er is ook wel cynisme, er is best wel veel cynisme. En ja, dat kan ik kan me ook wel voorstellen van, nou, wat er allemaal gebeurd is... maar er wordt bijvoorbeeld heel vaak gezegd... Uh, die, die jongens van Sky, die rijden wel heel hard, hè? Nou, dat bedoelen ze niet dat ze echt hard rijden, maar dat wordt dan wel natuurlijk... een soort uh, dopingbedoeling uh, is, is, zit daarbij. En wat me opvalt is dat je, je bent met elkaar een soort van rondtrekkend circus. En je bent ook afhankelijk van elkaar. Je maakt het met elkaar, zowel de renners als de toeschouwers, maar ook zeker de journalisten. Dus het, is, het lijkt mij best wel moeilijk. Ik, heb het, ik moet het misschien nog een keer gaan proberen om echt heel kritisch te zijn. Want ja, in de ochtend kom je bij zo'n bus en je vraagt aan de persverlichter van mag, mag die of die spreken... Maar die kan ook zeggen, nee, ze zijn in bespreking of de bus, de bus blijft voor jou even dicht. Ja. En ook, we hadden dat, dat na Armstrong, toen stond ik toevallig in één keer voor de neus van Prudon, de koersdirecteur. Toen dacht ik, ja, moet ik hem daar nou iets over vragen of niet? Ik heb een pasje om mijn nek, daardoor kan ik overal komen. Maar als hij dat er afknipt, dan ben je helemaal niks meer. Ja. Dus je bent echt ontzettend afhankelijk. We moeten even naar de wijn op deze rustdag, Filemon. Ja, ik heb een heel mooi klein wijntje gevonden. We zitten in de, in de Maconnet natuurlijk, van Macon. Het is witte wijn, het is Chardonnay. Ik heb een wijntje uit Cave de Firé. Dat is uh, het domein uit het dorpje firé claissé uh, Een Grand Reserve 2011. En ik zou zeggen, als je vandaag ook een etappe wijntje uh, wil kopen... koop een Bourgogne altijd bij een goede slijterij. Ga er nooit voor naar de supermarkt. En drink hem gewoon in het zonnetje. Hij heeft geen eten nodig. Ja, dankjewel. De wijntje van Filemon is ook elke dag via de site van Radio 1 te zien. Ga naar het filmpje op radio1.nl en vanavond is er nog een reportage te horen van Filemon op deze zender. Half vier is het de hoofdpunten van het nieuws door Rold meegens. De nationale politie komt er. Nu is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het plan om één landelijk korps te vormen. Bij de stemming waren VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP voor, andere partijen tegen. Veel tegenstemmers zoals de PVDA zijn het eigenlijk wel met de plannen eens maar ze hebben toch tegengestemd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 Bij werkzaamheden in Hilversum is een kabel geraakt. Daardoor werken seinen en wissels niet meer. Ook tussen na de bussen en Utrecht overvecht is geen treinverkeer mogelijk. Dennis zet bussen in. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks weer een aflevering van de festivaltent. Daarin nog altijd veel folklore. Maar eerst naar advocaat Lisbeth Zegveld. Voor het eerst zijn er foto's opgedoken van executies... in voormalig Nederlands-Indië. Deskundigen gaan ervan uit dat Nederlandse soldaten... de executies hebben gepleegd. De foto's zijn afkomstig uit een privéalbum... in het stadsarchief van Enschede. Mevrouw Zegveld, advocaat van nabestaanden... van Indonesische slachtoffers... die vielen tijdens de pollutionele acties eind jaren 40... van de vorige eeuw. Goedemiddag, Kent u deze foto's al? Ja, die uh, waren mij al toegezonden een maand geleden. Ja, schokkende foto's. Ja. We kennen de, natuurlijk de, hè, wat er gebeurd is uh, uit de rapporten. Maar geschreven is toch altijd anders weer dan, uh, dan in beeld. En wat ik tot nu toe wel had gezien was uh, nou, oorlogstaferelen waar wordt geschoten. Maar niet uh, dit soort executies waar gewoon tien tot vijftien uh, man voor een graf uh, worden Neergeschoten. Nee, want u zegt het, we wisten dit al, u wist dit al, maar dit is dan zwart op wit? Ja, ja, het is uh, ook de, de gang van zaken bij die executies, uh, die is wel beschreven. Dus uh, mensen die zich uh, uh, moeten uitkleden, die dan in ondergoed worden neergeschoten, alle bezittingen moeten afstaan, die een eigen graf moeten graven en daarvoor worden gezet en dan uh, van achteren worden neergeschoten zodat ze meteen in het graf vallen. Ja, dat zijn dingen die lees je dan en daar probeer je een beeld van te vormen. En uh, ja, hier zie je het gebeuren. Dus uh, dat, is wel, dat voegt wel wat toe aan de overtuigingskracht. En ja, ook uh, zeker nu de nabestaanden ook uh, langzaam zeker de laatste fase van hun leven naderen. Zijn dit wel beelden die belangrijk zijn om, uh, voor de toekomst om, uh, ja, om het dossier levend te houden. Kunt u juridisch ook iets met, uh, met de foto's? Nou ja, het, het, hè, wat ik zei, die procedure die, uh, van de, dus de executies, die blijkt eruit. Dus uh, het bevestigt dat wat we in de rapporten hebben gelezen, ook dat het met uh, grote aantallen tegelijk gebeurde. Hè. Niet, niet zomaar in het gevecht wordt er iemand neergeschoten, maar echt uh, uh, tientallen mensen op een rij die van achter worden neergeschoten. Ja, dat, dat, daar is dit wel hard bewijs van. Verder weet ik natuurlijk niet wie het betreft en waar het is gebeurd...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 Dat weet je natuurlijk niet. niet hè. Nu de foto's net bekend zijn geworden, zou dat, uh, zou dat zomaar het geval kunnen zijn. Ja, maar betekent dat dat ze kunnen gaan dienen als ondersteunend materiaal voor u? Ja, dat, dat, dat doen ze zeker. Ja, ja. We zijn nu uh, uh, aan het uh, onderhandelen over Zuid-Solawesi om te kijken wat daar uh, uh, of, of iets voor die mensen uh, uh, kunnen betekenen. Er ligt een vordering natuurlijk. Uh, maar als, hè, als het ergens tot een uh, uh, dispuut of tot een rechtszaak zou leiden... dan is dit natuurlijk wel materiaal wat, uh, wat je gebruikt en wat aangeeft... Ja, hoe omvangrijk en hoe ernstig uh, de misdrijven waren die daar zijn gepleegd. Verwacht u dat u binnenkort die foto's kunt gaan gebruiken? Uh, nou, nee, want op dit moment loopt er niks bij de rechtbank. We zijn nu in gesprek. Uh, maar goed, de wederpartij de staat ziet deze foto's natuurlijk ook... en zal dat wel meenemen in een uh, beoordeling van de zaak Zuid-Solawesi, neem ik aan. Ja, deze is al eerder aangedrongen op een onderzoek... Hè, naar de pollutionele acties bij de Nederlandse regering. Uh, we hebben zojuist ook Harry van Bommel uh, gesproken. Hij stelt uh, Kamervragen en dringt aan op een uh, versneld onderzoek. Denkt u dat deze foto's bijdragen aan uh, ja, dat er mogelijk toch zo'n onderzoek komt... Nou ja, wat het aangeeft is dat we natuurlijk dat we helemaal niet goed weten... wat er nou precies uh, uh, beschikbaar is van, van deze episode. Mm -hmm. En dat er nu druppelsgewijs steeds van alles naar buiten komt. Dat geeft de noodzaak wel enigszins aan. Overigens een, een alomvattend onderzoek waar echt alles in wordt betrokken. Dat lijkt mij, he, als ik er nog eens nader over nadenk, wel heel lastig. Maar ik kan me in ieder geval voorstellen dat je uh, uh, dit, dus de, de kwestie van de misdrijven... die daar zijn gepleegd door Nederlandse militairen, nou eens een keer wel uh, goed in kaart wil brengen. Ja. Dank u wel, Lisbeth Zegveld, advocaat van de nabestaanden van Indonesische slachtoffers. Dank u. is vroeg, ik loop naar beneden. In de garage, zie ik ook stond. Ik daal weer bijna een dik jaar geleden. Kom, loten begon. Het geeft nacht weer haar. We moeten naar de zaal is in los en baat in de bier. Dus rustig op stro, geen minste bekennen. Wee al ja, die het heen, zien. Niemand vertellen, weet wie je samen, wie komt er wel. Reef verroet, je kunt bellen. schemellen. ik mannen van staal. de schakel die blinken, de schaduw die veld over de weg. En ik weet nou al wat ik wil drinken, straks in iedere keer leeg. Het stuk weer in we moeten flink knijden. Er rende een haas, hoofd en een knie. Een jas op het stuur, de trappers de draaien. Hier, we rieren, heen er we zien. Bellen. Weet wie er samen, wie komen er al Ik hey, vermoed, geen toeters, geen bellen hey en ik, mannen van staan. Oh, en de wel is vermee En dan woont die weien aan ons verveen Hey, hey, hé hey, Gij mogen we zien Niemand vertellen Weet wie je samen We komen er al Rijksverhoek en toeters gaan bellen hey, en ik We mogen er zien Niemand vertellen Weet wie je samen we Mannen van Stal, Robben Hezen. Volgende maand zullen in Londen vier jonge Nederlandse atletes... van start gaan op de 4 keer 100 meter. Voor de Estavetta ploeg is de Olympische kwalificatie een droom. Die is uitgekomen, maar de verwachtingen zijn aangescherpt... sinds de zilveren medaille van vorige maand bij het EK. Een bijdrage van Floris van Horen. Hier in Helsinki. Op 1 juli 2012 gaat de Nederlandse ploeg in baan 7 van start. Als je kijkt naar Helsinki, dat je op zo'n baan met zulke rare bochten zo'n toptijd neer kan zetten als stv team, dan denk ik dat we daar een hele spectaculaire tijd neer gaan zetten. Kadien Vercel, moeizaam toch vertrokken, maar komt nu op stoom. Het was op zich een hele goede race, alleen ik denk dat er meer risico genomen kan gaan worden in de wissels. Eva Lubbers is gestart en krijgt hem goed van Daphne Schippers. We zijn net met dit het team begon eigenlijk, dus uh, we hebben pas één wedstrijd met dit team gelopen. Het lijkt me dat ze er goed bij zitten. De laatste bocht gaat in. Ja, als de wissels uh, helemaal perfect zijn, dan zit er echt een hele grote verbetering nog in. Het wordt zilver voor Nederland. Duitsland 1, Nederland 2. En dat is prachtig gedaan. Pichetunissen, de coach van de vrouwen ploeg. Wat is de kracht van deze ploeg? De kracht is dat het uh, meiden zijn die heel graag willen. Uh, er zit veel snelheid in. En er zit ook veel uh, wisselervaring in, hoe jong ze ook zijn. Bijna allemaal hebben ze vanaf de EOF al toernooien gedraaid. Um, en ze gunnen elkaar het succes. Is dat ook het geheim dat, dat ze al zo lang samen zijn? Nou, het draagt belangrijk bij. Ja. Als je weet uh, hoe iemand uh, wisselt en uh, wat je aan elkaar hebt, dan, uh, ja, dan werkt dat prettig. Waar blinken deze meiden in uit? Het zijn allemaal wedstrijdatleten. Dus dat betekent dat die meiden op een wedstrijd echt iets extra's hebben ten opzichte van uh, een training. Uh, dat maakt het voor mij lastig in de, in de wisseltrainingen om het echt uh, goed te krijgen. Want in de wedstrijd, uh, ja, Jamil die loopt zoveel harder weg in een wedstrijd dan op een training. Maar goed, daardoor hebben we bijvoorbeeld die training gedaan van vandaag, waarin we het oog oefenen van hoe hard komt iemand op je af? Wanneer moet ik weg? Hoe hard moet ik weg? Om dat ook uh, goed te krijgen. Pak! Pak! Pak! Oeh, sorry. Pak! Wat op die ringen, wat je uit? er toe mee. Jamiel samen wel. Oh, oh, oh. Een van die meiden van de zilver en Ploeg uit Helsinki. Op weg naar Londen. Waar geniet jij het meest van als je met deze meiden samen bent? Ja, gewoon dat het niet zo. Uh, nee, het voelt niet zo geforceerd. Het voelt uh, allemaal redelijk relaxed. En daarom.. Uh, ja, dat vind ik gewoon, nou, dat, daar hou ik van. Ik heb liever een ontspannen sfeer dan een geforceerde, gespannen sfeer. <laughs> Je wint zilver op de Europese kampioenschappen. Ja. Verandert dat iets? Um, in het team, ja, dat maakt ons natuurlijk veel gretiger. En uh, we willen nog sneller en uh, nog beter ons best doen. Dus ja, dat verandert, dat, dat is eigenlijk het veranderen. Het positief verandert het. Ja, en iedereen kijkt naar jullie. Ja, maar dat is natuurlijk ook leuk... Het is leuk uh, als die uh, als, ja, als mensen zien hoe goed je het doet. Dat is, geeft een fijn gevoel. En als je er ook wat van hoort dat uh, mensen het hebben gezien, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Oké. Okay. Alleen uh, Marit en uh, Kadin zeggen iets. Alleen Marit en Kadin gebruiken een stem. Je kijkt naar ieders individuele kwaliteiten. Waar is iemand het best op zijn plek? Dat betekent, uh, ja, elk stuk van de race heeft, vraagt iets eigens. Een startloper die moet heel goed uit de blokken kunnen komen. En een goed, uh, goede bocht kunnen lopen. Een tweede loper die moet gewoon op het rechte stuk een enorme flyer zijn. Die kan 120 meter die stok heel snel uh, naar voren brengen. De derde is... Uh, ook hetzelfde, kan ook 120 meter die stok dragen... maar moet daarnaast ook een enorm goede bocht kunnen draaien. En de vierde, ja, dat, daar zit de meeste mentale druk op... want daar komen opeens acht loopsers tegelijkertijd de bocht uit. En dan moet je jouw teammaatje goed zien. Uh, controle houden over je timing. En dan vechten. Niet een plekje verliezen, maar een plekje willen winnen. En dan snap je ook waarom Jamil op vier staat. Heb je die ideale samenstelling gevonden al? Grotendeels. Maar ik, ja, ik heb een luxe probleem. Ik ga, uh, ik ga niet met vier meiden plus twee, ik ga met zes meiden. En, uh, daaruit ga ik mijn team samenstellen. Waarbij uh, ja, wel een aantal dingen wel, uh, wel redelijk vaststaan, maar nog niet alles. Ja, top. Bedankt. Helemaal goed. Dankjewel. Heel veel succes straks. Succes mee. Dank je. Ik wil ietsje vriendelijk kijken. Je kijkt zo, ik begrijp dat het een serieuze zaak is, maar het moet toch een klein beetje beetje kringelijker op de foto. Juist, ja, dit is goed. Als ik zo omheen kijk, als ik ze zie trainen, zijn ogen heel ontspannen, heel relaxed. Ze zitten heel goed in hun film. Ja, het, het, het, dat klopt. Iedereen is ook in vorm, dus iedereen draait ook goed. Dus vanuit dat vertrouwen, dat je weet van ik ben zelf goed, kan je ook uh, uh, is het lekker om een teambijdrage te leveren. Hè? Als je met jezelf in gevecht bent, dan is het moeilijk om je aan een team te geven. Maar iedereen draait gewoon goed. Beter dan ooit. Ik denk het wel. Als je kijkt naar een persoonlijke seizoen heeft iedereen PR's gelopen. Dus iedereen draait beter dan wel. Ah, die laatste drie waren mooi! Super meiden, goed gedaan! De radio 1 Sportszomer met Theoret de Graaf en Jurgen van den Berg. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rustes sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des salles. Qu'à chaque instant qui vole, je puisse toucher le ciel. Qu'à chaque instant qui passe, je puisse manger le ciel. Les clochers sont penchés, les arbres de raison.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 Mevrouw Sarkozy, Carla Bruni was dat lamoureuse. We zoeken nog een quizkandidaat voor de nieuws- en sportquiz van morgen. Er was een kandidaat vastgelegd, maar ja, die was bij een, val, bij een valpartij betrokken. Uh, ik kon helaas niet meer komen, heeft afgezegd. Oh. Ja, ik maak hem maar even wat oh, van. Oh, okay. oké. een beetje Zomer. in de sportzomertermen blijven. Uh, nee, dus we zoeken een kandidaat. De hoogste score is 84. Dus nou ja, dat is te doen. Uh, als u denkt, ik, ik ben in de buurt van Hilversum. Of, nou, of niet eens, uh, hoeft het trouwens niet eens. Dan gaan we gaan gewoon treinen als het goed is morgen weer. Uh, dan uh, kunt u hier naartoe komen. En aanmelden kan via sportzomerradio 1nl Dat is het mailadres. Dus dan even uw naam en uw telefoonnummer laten. sportzomerradio 1nl En wie weet, zien we u hier morgen dan bij de de Radio 1 spot De Festivaltent. En die Festivaltent staat ook vandaag op de parade Brunsum. Verslaggeefster Laura Kors. Wat staat er vandaag op het programma? Ja, eerst even heel kort een, een resume van gisteren voor de mensen die uh, gisteren niet naar de festivaltent hebben geluisterd. Hoewel dat natuurlijk een grote schande is. Uh, de Parade Brussum is het grootste volksdansfestival ter wereld. En het stamt uit de dagen van de mijnbouw hier in Zuid-Limburg. Er waren toen vele buitenlandse mijnwerkers en zij hielden vast of zij bleven hun eigen dansen, volksdansen opvoeren. Nou, dat is dan hier een beetje blijven leven daar is het festival uh, uit voortgekomen. Zojuist liep ik even een, een rondje door het dorp. Want, hoewel er een, een officieel festivalterrein is, gebeurt er ook veel daarbuiten. En midden in de winkelstraat van Brunsum staat er in één keer een dans op te treden. Dat kan allemaal gebeuren tijdens de parade Brunsum, want uh, dit staat niet op het programma. Ja, ik vind het geweldig. Geweldig. Eh, gewoon van alle landen zijn ze hier. En, en de vriendschap onder elkaar. En, en... Het kan dus anders. Daar kan de politiek naar kijken. Wat bedoelt u daar precies mee? Ja, dat het in de politiek niet zo leuk gaat. Dat de mensen leuk met elkaar omgaan. Dat doet me gewoon wat. De, de... Die verbroedering? De verbroedering, ja. De, gisteren hebben mensen van verschillende culturen met elkaar gedanst. Dat is toch geweldig? Doet u er misschien op dat ze ook hier in Brunsum er heel veel op de PVV gestemd wordt? Ja, ook. En, en, en dat kan dus ook zo. Ik zie heel subtiel uw voetje op en neer gaan op de muziek. Ja, ik vind heerlijke gezellige muziek. Ja. Gaat ze ook naar een optreden in een van de zalen hier? Nee, helaas niet. Nee. Even, niet uh, even niet de tijd voor en uh, ja, niet uh, iemand om mee te gaan. Eigenlijk alleen, dat vind ik niet zo leuk. Dus, uh, ja. Misschien over vier jaar als u. Uh, u weet, nieuwe het. liefde misschien? Ja, ik hoop het. Samen ja. naar de parade? Ja, zeker. Ja. Okay. Brunsum is een uh, ja, gemiddeld plaatsje eigenlijk, zoals er veel zijn in Nederland. Het heeft 30.000 inwoners, er is één grote winkelstraat, waarin een Zeeman is, een HEMA. Maar door het jaar heen zal het hier niet heel druk zijn. Tot dan één keer in de vier jaar al die dansgezelschappen uit alle windstreken hier naartoe komen. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik hoor hier wat, wat Spaans naast me, even vragen. Waarom are you hier? Waarom? Omdat we moeten spelen. We came from Spain in order to participate in this parade. Uh, so you're walking here in uh, Brunson, uh, you loop in zood Brunson heen. What do you think? Yeah, it's a really good place. It's so quiet and it's it's pretty good. A bit boring misschien? Oh, well, for example if you compare this town to the town we came from. That is. It's from Tenerife. So Tenerife. In, maybe it's A little bit boring but the I mean the, the party depends on the people who are making the party it's not just the, the place. So. Het is misschien een heel klein beetje saai vooral vergeleken met uh, Tenerife waar zij vandaan komen, maar het, het is zeker wel <laughs> te doen. You're Muchas gracias. De nada. <laughs> <laughs> bunzum dolingibino mingi. Mingi mingi mingi. Wo xihuan zai Bronson. Wan jiao ai lai Bronson. bana bunzum. Het is fantastisch in Brunssum, zeggen deze mensen. Het is een grote klus om al deze nationaliteiten naar hier te krijgen. Organisatrice Helene van Lanen is daar bijna een jaar mee bezig. Want veel van de 572 deelnemers komen uit niet westerse landen. En dat betekent gelazer met visa, culturele verbroedering of niet. Men uh, is natuurlijk bang dat mensen hier uh, komen en dan uh, blijven hangen en niet meer, niet meer teruggaan. Als een voorbeeldje, we hadden de groep van Mexico. Alles is geregeld zonder problemen. Maar er komen vier mensen na en dan belt toch de uh, op Schiphol. Ik wil toch graag even weten of alles met het festival klopt. Ja, een hoop gedoe dus, maar volgens de bezoekers is het het meer dan waard. U heeft aan uw relator een kaartje hangen met Oma is de Beste. Ja, dat heeft mijn kleindochter heeft me gegeven. Leuk, hè? Waar gaat u zo meteen heen? Naar die ding eens kijken. Welke dingen? Ja, ik weet niet hoe heet dat. Welke groep? Italië. Turkije, Italië. Ja. Welk land vindt u nou eigenlijk het leukste om naar te kijken? Dat is uh, Colombianen of het zijn dat die met die, die, die grote. Colombianen? Ja, die waren zo leuk. En ja. Die van jullie, zeg maar daar, van die Hollanders, die hebben we ook gezien. Dat is ook heel leuk. Die Jawel. van jullie? Ja. Dan, dan kijkt u naar mij, want u, u bent geen Hollander. Ik? Nee, ik ben een Limburger. Ja. Het ziet er wel wat truttig uit vergeleken met die Colombianen en dat mooie handen. Ja, blanjante. dat is wel waar, maar ik vond het toch wel leuk. Zeg maar ook van dat die er ook mee deden. Heur nu horen er ook bij. Of niet zo? Ja. Huh? Morgen staat de festivaltent op het Malibaan Festival in Utrecht. Hij is weer binnengekomen met een stralende glimlach. Als dat altijd. zien wij graag. Gerrit Hiemstra, weer man. Um, uh, en elke dag tegen deze tijd. Dat is dus tegen drieën. Vier, Vieren. Eh? Vieren. Vier alweer. Oh, dat is een Gaat snel, zullen. man. Ongelooflijk. Ja. Ja. Uh, komt hij vertellen over het weer. Maar even Gerrit, je twitterde vanmiddag... Uh, Weerafhankelijkheid is een businessrisico. Probeer dat niet af te wentelen op ons. Don't shoot a messenger. Wat krijgen we nou? <laughs> Nou, dat was naar aanleiding van een bericht van uh, een meneer die, die een watersportzaak heeft in uh, Maassen. En die verhuurt ook sloepen. En die stuurde mij een berichtje. Uh, die heeft er overigens al vaker wat berichtjes mijn kant op gestuurd op Twitter. Uh, er stond in, jammer dat je het niet serieus neemt, niemand vaart vanwege voorspellingen. En volgens hem was er een 100% relatie met de schade die die blijkbaar leidt. Nou, Toen heb ik dus gezegd van ja joh, maar dat is, uh, als je afhankelijk bent van het weer... dat is, dat is gewoon een zakelijk risico. Maar dan moet je onze schuld niet van geven. Want daar hebben wij natuurlijk geen invloed op. Nee. Ja, Dit heeft alles te maken met uh, dat voorstel van de Partij van de Arbeid ja, in uh, ja. Hoek van Holland. Hè? Die wilde een claim indienen als er slecht weer wordt voorspeld. Ja. Uh, terwijl het uh, dan uh, zonnig is op het strand. Uh, daar heeft het mee te maken. Maar ja. dat hebben ze ook wel weer ingetrokken, toch? Ja, want dat is natuurlijk, uh, ze hebben zelf ook al ingezien dat dat natuurlijk een beetje een, een, een ja, uh, uh, onzinnig verhaal was. Alsof, alsof dat aan ons zou liggen. Kijk, ja. ik snap ook wel dat mensen uh, uh, hun, hun beslissingen afstemmen op wat wij vertellen. Dat is juist ook de bedoeling. Hè? Daarvoor staan wij dat verhaal ook te vertellen. Alleen ik kan natuurlijk niet, uh, uh, wij hebben geen invloed op wat die mensen dan beslissen. He, daar gaan wij helemaal niet over. Wij proberen zo objectief mogelijk te vertellen wat voor weer het uh, ja. morgen wordt... En afhankelijk daarvan doen mensen iets of niet. Maar wat die mensen gaan doen, uh, dat ja, daar hebben wij natuurlijk geen invloed op. Maar hm. zo'n watersportondernemer die die, uh, ik, ik plaats me dan even in die man die denkt dan van, uh, of je moet eigenlijk dan misschien een te positief bericht brengen. Dan gaan die mensen ja. een sloep huren, dan gaan ze onderweg en dan gaat het toch regenen. Ja, maar, maar dan wij, heeft hij die, die sloep wel verhuurd. Ja, maar wij zijn geen marketinginstrument nee. van een sloeper, nee. sloepenverhuurder. Uh, kijk, als wij dat zouden doen, hè, van nou mensen, het wordt morgen prachtig weer, allemaal uh, lekker het water op of naar het strand terwijl wij tegelijkertijd weten dat er kans is op buien. Uh, maar dat niet vertellen. Nou, dat hoef je maar één keer te doen. Ja. En mensen regenen van het strand af of uit de boot. Ja, dat is natuurlijk. Dan, dan dat hoef je maar één of twee keer te doen. En dan ben je geloofwaardigheid volledig kwijt. Ja. Dus dat heeft geen enkele zin. Nee. Gewoon doorgaan zoals je het nu doet, Gerrit. Ja. ja, nee, dat lijkt me toch wel. Ik bedoel, en dan inderdaad, dan kan er kan dan iemand zeggen. Nou, dan trek ik wel een regenjas aan. Dan ga ik toch met zo'n sloep varen. Ja, kijk, ik begrijp heel goed natuurlijk uh, de, de irritatie die bij mensen ontstaat. als wij toch weer een. een ja, niet... Positief verhalen over het weer moeten vertellen. Want zij zijn daar ook echt afhankelijk van. Dat begrijp ik heel erg goed. Maar dan moet je andere dingen verzinnen... om die mensen toch naar die strandtent te krijgen. Alleen, dat moeten nee, wij Gerrit niet gaan doen. Nee, nee. Dat, dat, daar zitten wij niet voor uh, hier op, uh, op de stoel. Actuele weersverwachting. Ja. Nu. Um, moeten we nog iets over de toer? Uh, nee, doe maar gewoon, gewoon nog Nederland. Nog door. Maar door. Door. Nee, nee, de toer is een rust. Die, die zit allemaal aan het zwemmen met een cocktail. Oké, okay. nou, dan doen we Nederland. Kijk, het, het, het, de vooruitzichten die zijn niet zoveel anders dan het weer wat we vandaag hebben. Echt, de komende dagen moeten we het met dit soort weersomstandigheden doen. Dus er zijn buien. Uh, dat betekent, ik zal het nog een keertje uitleggen. Dat betekent niet dat het de hele dag regent overal in <lacht> Nederland. Dat betekent ook dat er droge momenten zijn. Laten we dat toch ook benadrukken. En dat de zon ook af en toe kan schijnen, maar dat zal gewoon niet veel zijn. En het is ook cool. Het is wel zo dat het ziet er dan uit dat donderdag eigenlijk de beste dag van de week zal gaan worden. Met uh, relatief weinig, uh, ja, eigenlijk vrijwel droog, uh, lange droge periode, af en toe zon. Temperatuur blijft aan de koele kant met zo'n 18, 19 graden. Maar wel het grootste deel van de dag droog. En dat is misschien wel het belangrijkste. Dankjewel, Gerrit Hiemstra, ik geloof je. Morgen weer, hè? Vlak voor vieren. Morgen niet. Dit oh. is mijn laatste dag. Ik oh. heb nu drie weken vakantie. Oh. Oh, en ik blijf vakantie. in de buurt van Nederland. Misschien moet je een dus. keer sloep huren. Dat is een goed idee. Dank je, Gerrit. Zo meteen de jarige Lucella Carasso en de, ook een beetje jarige Tim Overdiek. Veel plezier. Ace